De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar de verdenking gaat uit naar de Taliban. Rotterdam haalt mogelijk de milieudoelstellingen niet... door twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte. De twee centrales gaan waarschijnlijk hun broeikasgas niet opvangen. De energiebedrijven E.ON en Electrabel hadden beloofd mee te doen aan een proef. Maar het afkopen van de uitstoot is deze week een stuk aantrekkelijker geworden... doordat de emissiemarkt in elkaar is gestort. Door die lage co 2 prijzen is het goedkoper om niet mee te doen aan het kostend proefproject. De politie in New York is blij met de bijtende kou die de stad al meer dan een week in zijn greep houdt. Door het winterweer worden er minder moorden gepleegd. Al tien dagen is er niemand meer door geweld om het leven gekomen. Het laatste slachtoffer was een vrouw van twintig die in de Bronx werd neergeschoten. Politiecommissaris Kelly hoopt dat het koude weer aanblijft...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 Nogmaals goedenavond, laten we maar eens op de velden gaan kijken. Allereerst in ADO, Den Haag tegen Roda, Ronald van der Gier. Thuis op uh, voorsprong gekomen twee minuten geleden. aan Mike van Duinen alweer nummer vijf van uh, dit seizoen. Hoogbaltempo bij uh, ADO. Tornstra met één beweging vanuit de as van het veld zet hij uh, eigenlijk van Duinen vrij voor de doelman. Kurto komt eruit. Een wippertje van Van Duinen over de doelman heen. Dan wil uh, Biemans de bal nog wel van de lijn halen. Maar de bal is inmiddels over de lijn heen gegaan. Braamhaar was gedecideerd. De grensrechter. En ik ben dat ook een heel ADO. En ADO <laughs> staat op een uh, 1-0 voorsprong. Na 17 minuten thuis tegen Roda. RKC Nack, nou niet mee staat nog 0-0 na 17 minuten, maar paal en lat geraakt. De rover voor Nak. snoeihard op zijn eigen paal na een actie van Chevalier. Die de bal makkelijk had afgesloept bij een tegenstander. En Luiks met een kans voor Nak. Een hoekschop, de eerste van de wedstrijd. Bij de eerste paal op de lat gekopt. Geen goals, 0-0. Pekselen Veen en de Houtkamp. Herenveen al, nog altijd 1-0 voor door dat doelpunt van Finn Bogasson. Zijn vijftiende alweer. En uh, zojuist ook een goede actie van Martin de Roon. Die schoot de wel maar net naast het doel van Diederik Boer. 1-0 dus de leiding voor Herenveen in en tegen Zwolle. En de laatste wedstrijd straks op kwart voor negen is Herakles tegen PSV. En vanaf 9 uur de wereldkampioenschappen sprint Schaatsen uit Salt Lake City.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 Again. Let me get met Sister Golden Hair... Heergeen staat voor. Zijn ze ook beter in de tweede helft van in de eerste, Andy? Nee, nee, nee. Want uh, Peksoll is uh, hard op zoek hoor, naar die gelijkmaker. Dubbele wissel gezien. Arne Slot nu aan de bal. Probeert de bal in de diepte te geven naar de andere invaller Narsing. Maar dat uh, lukt niet. Uh, Eruit zijn gegaan Benson en Gravenbeek. Dat betekent dat Pluim nu zo'n beetje in de spits moet gaan lopen. En dat Slot erachter staat. Uh, nu is het uitkijker geblazen, maar goed gedaan door Lachman. Die uh, voorkomt dat Kim Borgerson gevaarlijk wordt. En een applausje krijgt daarvoor en terecht. Arne Slot heeft de bal. 1-0 de voorsprong. Voor Herenveen. We zitten alweer in de 67ste minuut van de wedstrijd. Met Asgenté aan de linkerkant. Die in balbezit is. Speelt de bal even terug naar Drost. Drost terug naar Asgenté. Asgenté naar Broersen. Het spel bevindt zich op de helft van Herenveen Eigenlijk al een hele tijd. Maar grote kansen heb ik nog niet kunnen ontdekken bij de kant van Pexwollen. Nu dan misschien via Narsing. Narsing slot. Goeie 1-2. En dan moet de bal via de achterlijn voor het doel gaan komen. Narsing nog altijd. Gaat de actie aan, zo lijkt het. En is dat slim? Nee, dat is niet slim, want hij raakt de bal kwijt. Had toch betere voorzet kunnen geven. Die gaat nu wel komen. Vanaf de linkerkant wordt de bal gekopt. Nee, ook dat niet. En dat is jammer. Want daar is wat dat betreft iets te klein... wordt de bal uit de verdediging van Ereveen weggewerkt. Maar meteen weer opgevangen door Pex Wolle. Even een foutje bij Pex Wolle. En daar profiteert Vim Bogerson door de bal naar Van Lapara te spelen. Van aan de rechterkant met Asjente. Aardige bewegingen van, uh, van La Parra. Hij heeft nog altijd Asjente tegenover zich en probeert de bal nu er langs te spelen. Maar Asjente raakt de bal. Bal gaat over de zijlijn. 1-0 de voorsprong voor Herenveen. Doelpunt, het is maar gezegd, de 15e van uh, Finn Bogerson. En daarmee verbreekt hij zijn eigen record. Want in 2010 in de prachtige club Blik in. Uh, op IJsland, daar scoorde hij in dat hele seizoen. er 14 was een van de redenen waarom hij nu bij Heerenveen zit. Hij heeft er al 15 gemaakt en die ene is heel belangrijk. Want uh, Heerenveen staat 1-0 voor, bijna 2-0. Nou, dan komt hij nee hier, Het is Juric die de bal overschiet. Nadat hij goed aangespeeld werd, is het Djuricic die de bal te hoog uh, schiet. En over het doel speelt van Diederik Boer. Het blijft 1-0 voor Heerenveen. Ado met 1-0 voor. Nog kans aan de andere kant geweest, Ronald van der Geer. Nou, ik denk Ben van mening, dat doet het overigens gemaakt door Van Duinen... maar dat is alweer enige tijd geleden, een minuut of zeven om precies te zijn... dat Roda inmiddels al een penalty had moeten hebben... want hij werd zojuist getorpedeerd, de loorje, toen hij in het strafstopgebied van Adeldenaag kwam. Hij kwam in de sandwich terecht. Volgens mij waren het Holla en Wormgoor die hem in de sandwich namen. Maar Braamhaar woof het weg en zei, nee, er is niets aan de hand. Dus is het nog 1-0 en hebben we ook geen penalty gezien voor Roda. Ik wil zeggen dat het doelpunt dat Van Duinen maakt in deze wedstrijd... ervoor heeft gezorgd dat het nu een wedstrijd is die in balans is. Dat ook Roda van zich laat horen. En ook vooral op de held van de tegenstander. Het heeft er al toe geleid dat Coutillo in actie heeft moeten komen. keeper die vorige week een lelijke staande weg was voor Willem II... is dat nu tot nu toe ook voor Roda J.C. Met name voor Hupperts. En een lange bal van achteruit werd goed doorgekopt door Malki En toen kwam Hupperts oog in oog met Coutillo te staan. Maar een katachtige reflex op de inzet van de Roda aanvaller... zorgde ervoor dat er nog altijd een nul staat achter Roda J.C. Dat nu Vrij trap mag nemen vanaf uh, de linkerkant van het uh, veld. Dat gaat Bonavatia doen. De middenvelder, bal komt in het uh, Strasbourggebied. Een aantal mensen er naartoe, waaronder beugelstijk En dan staat Danilo nog. Bij de tweede paal en schiet de bal uiteindelijk naast. Het leek erop dat dat via een speler van ADO gebeurt. Maar de arbitrage beslist anders. En Soepusepa blijft uiteindelijk als slachtoffer even liggen in het strafstopgebied. En zal wellicht even behandeld moeten worden. Overigens die goal van Van Duinen volgde op de eerste kans. Grote kans van de wedstrijd die ook voor ADO Den Haag was. Dat was een goede aanval van ADO over de linkerkant. Ingooi... Van Supersepa. Sherry die de bal kreeg op de achterlijn. Hem goed neerlegde bij de eerste paal. En daar was Holla gewoon sneller bij de bal dan Biemans. Maar naar het redder van Courto. voorkwam toen de openingstreffer van Ado. Even later moest hij dus toekijken die Poolse doelman. Dat toen van Duinen de openingstreffer van de wedstrijd maakt. Supersepa doet weer mee. De doeltrap is voor Coutinho na 25 minuten. Maar die gaat in één keer over de zijlijn in de handen van Ruud Brood. Die zijn team nog maar eens aanmoedigt. Na 25 minuten twee voetballende ploegen. Maar Ado staat voor. Medeno. Die heeft toe de beste kans in Waalwe. Nou ja, genoeg spectaculaire momenten. Kansen dus aan beide kanten met die kopbal als laatste. Dat moment met Luiks uit die corner. En daarvoor dus de rover die hem heel hard op de paal schoot. Bijna een eigen doelpunt. 25e minuut, 0-0 stand. En ja, zo hebben beide ploegen grote kansen gehad. Of in ieder geval een grote kans om te scoren. Terwijl we nu gaan kijken naar een vrije trap van Nak Breda. Halverwege de helft van RKC Waalwijk aan de rechterkant van het veld. Wat is er nog meer gebeurd de afgelopen minuten? Een keihard schot van de meter of 20 van middenvelder Goodelje op doelman Zoet. Die bokste die bal, maar het zijn uit zijn doel. De koppers van NAC zijn mee naar voren. Onder wie Kees ook de centrumverdediger, krijgt misschien binnenkort wel concurrentie van Ramstein. Die bij Feyenoord niet aan de bak komt. Daar is de trap, daar is ook zoet. En die haalt die bal bij zijn verre paal weg voordat er iemand van NAC Breda kan koppen. En waar gaat de bal van zoet dan naartoe? In een wedstrijd die uh, begon met een sterkere RKC. Ook een uh, grote kans voor Braber toen uit uh, de kopbal net naast. Maar inmiddels uh, voetbalt nak wel goed. Is dus Nak uh, winnaar steeds van de tweede ballen zo ook uh, nu in de middencirkel. Opening aan de linkerkant van het veld richting Leurling. Staat 2-3 meter over de middenlijn. Jozef Zoon verdedigt mee. Dan draait hij uh, 360 graden een rondje. En vervolgens is Jansen dan weg voor Nac Breda. Aan de linkerkant nog altijd. Waar is degene die gaat schieten? Dat is nog erg ver weg. Hadou we hier even ertussen. Zet de bal richting het strafschopgebied. En dan duikt daar Koudelje op. Eigenlijk uit de rug van Dros, denk ik. En dan gaat de bal maar ten nauwe nood over de voet van de aanvaller. Of in dit geval de middenvelder van Nac heen. Anders staat het gewoon 0-1. Dat gebeurt allemaal net niet. En dus blijft het 0-0.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 Toss Me a Dream van Sabrina Stark. Paxwolle probeert het, maar staat nog steeds achter. In die outcome. Ja, af en toe een beetje slordig. Maar ja, je ziet toch, als ik nou heel eerlijk ben, en dat roepen we eigenlijk al het hele seizoen in koor. Eh, het speelt keurig voetbal. Eh, het ziet er allemaal heel goed uit. Maar net niet. Eh, in ieder geval in deze wedstrijd niet nog een kwartier te gaan. Balbezit voor Pekswolle. 1-0-achter. Uh, 1-0 dus uh, de doelpunten maken van Herenveen, Veen Bogersson. Nu een goede actie van uh, Narsing. Narsing bal door naar Pluim. Pluim uh, probeert dan... Uh, wie was dat? Uh, ik dacht dat het Lachman was. Nee, het was niet Lachman. Het uh, nou, maakt niet uit wie. Uh, in ieder geval komt de bal niet aan. En is het uh, balbezit voor Herenveen, Maar niet verlangen, want nu is Lachman er wel tussen. Uh, de man die ik uh, uh, net wilde zeggen... Uh, is de invaller Narsing die uh, dat goed deed. Balbezit voor Drost. Drost speelt er wel door naar Aschente. Aschente naar de linkerkant. En dan is het uh, weer zoeken geblazen. Overtreding gezien. En uh, moet ook wel eens een keer tegenopgetreden worden, want er wordt uh, door Chris Kum vaak een overtreding gemaakt. Snel genomen de vrije trap. Hier zit wat in. Als uh, Mokhtar de bal aan de link, uh, linkerkant heeft. Mokhtar wordt een beetje van de bal afgelopen weer door. Kum nu op een uh, terechte wijze. En dan gaan we de laatste wissel krijgen bij Pek En Danny Afdic gaat komen. Uh, eigenlijk de topscorer bij Pek Maar ja, dat ben je al gauw als je er drie hebt. En, uh, ja hij, ja, hij is natuurlijk wel een paar meter. En kan aardig kop. Hij heeft vier doelpunten gemaakt in dit seizoen tot nu toe. En deze afdietsch gaat erin komen voor het laatste kwartier. Om te proberen toch die verdiende gelijkmaker op het scorebord te brengen. Want uh, dat verdient Pexwolle echt wel een gelijkmaker. Maar volgens nog is het Herenveen dat voorstaat met 1-0. Hebben de thuisblijvers gelijk tot nu toe? hadden het van de Geert. Nou, het is niet hoogstaand. Maar het is, het is, het is bij weile boeiend. Het zijn uh, twee ploegen aan. Ah, dat begon wel aardig. Het is overigens 1-0 voor Hagenveen. Uh, ja, nou, dat begon wel aardig, liet de bal snel rondgaan en uh, Roda wachtte eigenlijk op, uh, op het moment dat het misging om dan te reageren. Nu voetballen de ploegen wel, maar eigenlijk kan uh, geen van beiden de bal meer echt snel laten rondgaan. En dan krijg je dan ontzettend veel duels en ontzettend veel oponthoud. En zelfs lang oponthoud, omdat Koethoog geblesseerd raakte bij een corner van Holla. Beugelsdijk ging met al zijn inzet die we van hem kennen richting de bal... Kurto kopte die of bokste die bal weg. Ja, maar Beugelsdijk wilde wel zijn een kopactie afmaken. Dan kwam uiteindelijk in aanraking met de doelman. Die eventjes op de grond bleef liggen, maar wel weer gewoon meedoet. Volgende slachtoffer dat op de grond ligt is Kevin Jansen. Weer in aanraking gekomen met De Loge. Dat is al eens eerder gebeurd in deze wedstrijd. Hoewel dit keer is het Malki die, die hem raakt aan het oor. Maar net werd hij redelijk gevloerd door De Loge. Middenvelder van, van Rode JC. Heel veel duels dus in deze wedstrijd. En dat komt het leuke voetbal. Deze avond niet heel goed. 32 minuten dus gespeeld. Ado doet die goal van Van Duinen op een 1-0 voorsprong. En Holla geeft nu de bal terug aan Roda, aan Courto, de weer opgekrabbelde doelman. Die hem dan maar eens meegeeft aan Biemans, een van de centrale verdedigers. En dan plooit Ado terug eigenlijk op eigen helft om daar Roda JC af te wachten. Bodefacia komt de bal maar eens ophalen vanaf het middenveld. Montaigne gevonden aan de rechterkant, nog altijd op de Roda helft. Moet ook weer terug omdat het druk gezet wordt door Meijers. Nu gaat Ado storen, ook via Sheria. Moet het helemaal terug naar Courto, Tamata... Aan de linkerkant. Nou, dat is dan de man die wel wat vrijheid geniet. Gaat Sherry daar ook wel weer stoorden. Nu weer druk zetten op Biemans. Maar Roda speelt zonder dat het nou echt warm wordt van al dat druk zetten van Ado Den Haag. De bal rond de Loge leidt dan wel balverlies in de middencirkel. Kevin Jansen is het die het overzicht behoudt. Even terug naar Coutillo en Beugelsdijk. Nu gaat Ado de bal rondspelen achterin. Met Wormgoor en Beugelsdijk. En zijn de mannen die moeten gaan storen. De spitsen van Roda. Waaronder dus Malky. Ja, daar zijn de verwachtingen hoog gespannen. Hij speelde drie keer tegen Ado scoorde maar liefst vier keer, onder meer twee keer in de 3-3 van vorig jaar. Dus die weet tegen ADO het net wel te vinden. Roda heeft de bal Bonifacia met een balletje terug op Kurto. Dat leek wat kort, maar uiteindelijk is de Poolse keeper er eerder bij dan de aanvallers van ADO Den Haag. Lange bal die weer door ADO goed wordt behandeld. Balbezit voor de thuisploeg aan de linkerkant via Aron Meijers. 35 minuten spelen we inmiddels in Den Haag. En het is 1-0 voor de thuisploeg. Ja, RKC nog me niet mee. Ook hier nog een minuutje of tien nog altijd geen doelpunt. Maar ik zie niet in terwijl de bal is op het middenveld. En nu is in de voeten van Art van Peppe halverwege de RKC-helft. Hij is de linksback van de Maalwijkers. Dus ik zie niet in waarom Nak hier vanavond de problemen zou kunnen krijgen. Want RKC komt totaal niet aan het voetballen. Zoekt steeds naar openingen die er eigenlijk niet zijn. Ook nu achterin het rondspelen tussen Van Mosselveld en Drost. Niemand die een idee heeft waar het naartoe kan. Omdat Nak de mannetjes voorin bij RKC... ...goed gedekt heeft. Het betere combinatiespel is ook steeds van de ploeg uit Breda. Drie hoekjes, pasjes die aankomen. En waar het vroeger bij een balletje breed uh, nog niet zo lang geleden alle hens aan dek was... ...is daar nu absoluut geen sprake van. Op het middenveld Gilles uh, de controleur. Botekin er even uh, bij en dan uh, Bosja Goudelje. Nemanja Goudelje bij uh, de middenlijn krijgt uh, een overtreding mee. Een vrije trap richting Leurling. En die zegt ja ik ben toch lekker weg. Ik ben uh, weg bij Martina aan de linkerkant van het veld. Maar die bal is denk ik wat te snel genomen. Ik denk dat dat het is. Of is de vlag omhoog gegaan voor buitenspel? Dat laatste. En dus is de boosheid van Leurling inmiddels wel gaan liggen als de wedstrijd is hervat. Middels een vrije trap. Een meter of vijf voor de middenlijn aan de linkerkant. Het is weer Van Peppe. Dan gaat het terug naar Van Mosselveld. Kijkt dus voor zich. Waar is bijvoorbeeld Chevalier? Ja, die staat gedekt. En dan is Braber wel aan de bal. Maar die kan niks anders dan ter hoogte van de middenlijn terugleggen. Lange bal dan maar. Bottekien met het hoofd erbij. Dan is daar uh, Buis en dan uh, wil Nak wel weg via de linkerkant met Hadouwier. Steeds de man met de vrije trappen, dat soort momenten. De schoten van, uh, ja, vanaf afstand, maar dat zijn uh, nog geen hele dreigende schoten geweest. Het beste voetbal, dat is wel van de ploeg uit Breda. Zonder dat dat de afgelopen 10, 15 minuten echt spannende leuke momenten heeft opgeleverd. Voor de goal van Zoet, de RKC-keeper 0-0.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 En die houtkamp. De gelijkmaker en verdient. Ik kan het niet anders zeggen. Mooie voorzet van Joey van der Berg. Die de bal van rechts naar links haalde. Met zijn linker de voorzet gaf. En invaller Danny Avditsch. Die doet met zijn twee meter en een klein beetje wat hij moet doen. Namelijk die bal nog gewoon inkoppen. Achter keeper Nordveld. Volkomen verdiend, want uh, Pek Zwolle ging beter en beter voetballen tegen Herenveen. Die is wel lang aan het breien, maar het levert er toch de gelijkmaker op. We zitten in de 84ste minuut. Het is 1-1 bij Pek Zwolle. Heerenveen. Wordt het inmiddels wel echt voetbal in Den Haag, Ronald? Nou, het is nog altijd vechten. 1-0 na 39 minuten. Twee ploegen die eigenlijk een beetje zoeken. Naar, ja, hoe komen we nou tot, uh, tot goed voetbal? Nou, het baltempo zal wat hoger moeten. Er zal misschien wat meer bewogen worden. Ja, daar zijn de trainers voor om straks in uh, de rust uh, hun uh, tactische bespiegelingen los te laten op de spelers. En dan maar hopen op een aantrekkelijkere tweede helft. Want deze wedstrijd begon zoveel beloofd. Maar is eigenlijk een beetje doodgebloed. Bolbezit voor uh, Rode JC. Bonavacia. Die kan die bal wel eens achter de laatste linie gaan steken. Dat doet hij ook. Maar uh, Wormgoor en Coutinho letten goed op. Daar zijn er uh, toch twee in de buurt. Malki, daar moet je altijd op letten. Maar ook uh, Lebedinsky, die uh, spits die je dus voorlopig de voorkeur krijgt uh, daar uh, voorin. Boven de man die meekwam uh, van uh, RKC met uh, Ruud Brood, Neemet. Die uh, Lebedinsky kan er ook uh, niet bij. Overigens is het wachten natuurlijk op de moesje die uh, komende week aansluit als uh, huurling in elk geval het seizoen zal afmaken in uh, Kerkraden. De balbezit weer voor uh, Rode JC. Ado plooit weer terug. Dat moet het toch niet doen want dan wordt het eigenlijk heel kwetsbaar als het zo op uh, eigen helft maar afwacht. Wat uh, Rode gaat doen. Weer een lange bal van de bal is onderweg naar de Lorge, Wordt half aangeraakt door een wormgoor. Dan kan Ado via Beugelsdijk overnemen. Meijers. Ja, Cherry niet bereikt. Dat lukt in het begin van de wedstrijd wel allemaal. Nu niet. Nu zit Bonavatia ertussen. En Danilo steekt de middenlijn over aan de rechterkant. Kijk dan eens wat de mogelijkheden zijn. Hupperts komt naar de bal. Ja, die zou ook de diepte in moeten. Gaat nu alsnog de diepte in. Aan de rechterkant. Kan die dan de bal binnenhouden? Nee, hij glijdt wel. En het glijdt best lekker met dit weer. Maar die bal is eigenlijk zo onnauwkeurig dat Hupperts wel zijn best doet. Maar niet meer dan dat. Bal ...over de achterlijn. En uh, Coutinho, want die dus wel een prima redding uh, heeft uh, losgelaten... ...en ook vooral een actie van uh, Huppert. Die gaat nou weer zijn doeltrap nemen. Nog vijf minuten tot aan uh, de rust. Van Duinen staat te wijzen dat hij die bal wel wil hebben. Sherry ook. Zij staan eigenlijk met z'n tweeën voorop. En ik zie nu dat uh, Van Duinen een beetje ruziet met Tamata. Nu ook weer een duwtje in de rug krijgt. Waardoor die bal eigenlijk over hem heen gaat. Nu gaat hij jagen op Biemans. Maar Roda speelt zich keurig onder die druk uit. Via Flederes en via Tamata. En dan kan het uh, richting de middenlijn. En ook al weer via de ADO-helft die dan wat geluk moet hebben met de aanname. Want hij is los bij Wormgoor en Beugelsdijk. Maar de bal gaat eigenlijk onder de voet van de Syriër door. En is uiteindelijk een prooi voor de keeper van Ado Den Haag. De 41ste minuut zit er bijna op. Ado heeft gelukt dat het snel in deze wedstrijd de voorsprong is gekomen. Via Mike van Duin. En ook nog een paar minuten in de eerste helft bij RKC NAC. Graag nog vier om precies te zijn. De slotfase is echt wel ingegaan. En RKC heeft nog altijd geen antwoord op het spel van Nac Breda. Niet dat dat zo briljant is bij die 0-0 stand. Maar het is aanzienlijk beter dan dat van RKC. Met nu in bal bezitten de Waalwijkers. Rechterkant van het veld. Jozefzoon totaal nog niet gezien. De rechtsbuiten van RKC. Geldt eigenlijk ook voor Chevalier. In de eerste tien minuten was hij een keer dreigend. Want die bal op de paal die van de rover van Nac... Die werd ingeleid, die kans, door Chevalier vanaf de rechterkant. Maar een kans heeft hij nog niet gekregen zelf in deze wedstrijd. En NAC dat combineert op het middenveld met Danny Verbeek. Allemaal een paar meter over de middenlijn. Wat links op het veld. Verbeek, Leurling. En dan zoeken naar openingen. Maar ja, kan heeft veel mensen achter de bal. Het is niet makkelijk om daar een vrije speler te vinden. En dus mag Luix het oplossen. Luix in de middencirkel. Speelt hem naar buis. bijna op de middenstip. Dan weer terug naar Luix. Een paar meter achteruit. En nou het speler van AZ weet eigenlijk ook niet wat hij moet doen. En dus hobbelt hij maar wat met de bal naar voren toe. Dan gaat Koudelje lopen. Koudelje rechts in het strafschopgebied passeert daar bijna zoet. Maar op het laatste moment steekt de RKC-doelman toch zijn hand uit. Op het moment dat ik al dacht dat hij gezien was. Duits was ook gezien. Maar de doelman op zijn post. Twee minuten voor de pauze ruim. En het blijft 0-0. Het scheelde niet veel voor NAC. Zit er meer in voor Pex Wolle na nou, die gelijkmaker Andy? Ja hoor, maar het staat uh, nog altijd 1-1. En balbezit voor Herenveen, dus voor ons nog niet. Uh, invaller en uh, debutant Slagveer heeft de bal, maar die raakt hem kwijt. Uh, is het toch nog uh, balbezit voor Herenveen Als de bal helemaal naar de linkerkant gaat, gespeeld door Van Anholt aan... Uh... Uh, Rajiv van La Parra, die daar wat uh, overtredingjes en wat uh, is uitgevlogen uh, wordt door het uh, Zwolle publiek. En dan neemt uh, Zwolle over. En uh, is het de bal de diepte in? Komt Ja, Nee, net niet. Gouwe Leeuw zet zijn tenen er nog tegenaan. Gaat de bal weer terug, maar opgevangen door Aschentee. We zitten in de slotfase. 1-1 de stand. 88 minuten gespeeld. Balbezit voor Pek Zwolle. En die willen best nog wel die drie punten uit het uh, vuur slepen. Ik weet niet of dat helemaal verdiend zou zijn. Maar zover zijn we ook nog niet. Met Diederik Boer, die zojuist nog even ging pingelen in eigen straf. Gebied en dat het daarmee aardig gevaarlijk maakte voor de hartpatiënten bij de Peksolle mensen. Want het leverde een gevaarlijke situatie op die uiteindelijk toch werd opgelost. Van La Parra speelt de bal naar Van Annold. Annold heeft hem goed aangenomen naar Ramon Zomer. Even achterin rondspelen. Nu zoekt het naar de bal naar voren. We hebben nog te gaan. Precies anderhalve minuut in de wedstrijd tussen Peksolle en Herenveen. Stand 1-1. Ado tegen Roda, Ronald. Anderhalve minuut en dan zal er zal nog een beetje bijkomen. Ado de hand op een 1-0 voorsprong. Maar daar is Malki in het strafschopgebied gevonden vanaf de linkerkant. En dan wordt hij verdedigd door Vito Wormgoor. Maar de bal gaat wel via hem. Wormgoor dus over de achterlijn. En komt er in de slotfase van deze eerste helft nog een corner aan voor Rode JC. die Bonavazia gaat nemen vanaf de linkerkant. Wormgoor net op de bon. Overtreding op Lebedinski. Weet in ook geval dat hij volgende week PSV Ado zal missen. Daar is hij dus niet bij. Bonavazia met de corner. Komt bij de eerste paal. Coutinho. Ja, in een soort. Misverstand met Kevin Jansen. Uiteindelijk is het Jansen die de bal als laatste raakt. Bal weer over de achterlijn. Weer een corner. Huppert smelt zich nu om de korte variant eens uit te voeren met Bonaventia. Maar daar is de speler van ADO, daar is diezelfde Jansen, mee meegelopen. Dus gaat Bonaventia het maar weer eens lang doen. Bal komt nu zelfs bij de tweede paal. Daar komt Danilo op de goal. En zit Coutinho daar met zijn handen aan. En ligt de bal erin. De bal zit erin. Ja, het is helemaal stil. Bal leek eigenlijk naast te gaan. Maar het is Lebedinski denk ik, die het doelpunt heeft gemaakt. En nu pas komt het publiek erachter, dat dat doelpunt er inderdaad gewoon in zit. Het is uh, Lebedinsky, de spits van Roda, die uh, de gelijkmaker maakt op straf uh, staf van rust. Misverstand bij Coutinho. Het is 1-1. Uh, Dan gaan we naar de slotfase van Pekswolle Zwolle, en die houtkamp. Vooral wow, voor het doel. Nou, die gaat maar net langs het doel van Herenveen uh, Wordt opgevangen door Rajiv van La Parra en drie minuten extra tijd zijn nu ingegaan. 1-1 de stand bij Peckzwolle. Herenveen. Bal bezit voor Peckzwolle. Echt, die zien het wel zitten in die laatste drie minuten om er nog iets moois van te maken. Als Van de Pluim de bal heeft en hem naar voren speelt, Pluim. William Pluim heeft de bal niet bij een medestander gekregen en dan is het Herenveen dat in balbezit komt. Maar Herenveen komt er amper uit. Nu is het dan Küm die met heel veel moeite de bal in bezit houdt en hem naar voren geeft. Maar dan is meteen weer balverlies. Gaat de bal naar Afdic. Afdic met de borst naar Arne Slot. Wat is dat toch een prettige voetballer. Wel ondertussen overtreding gemaakt op Afdic. Dus vrije trap voor PEC Zwolle. Arne Slot gaat die bal nemen. Doet dat meteen naar de rechterkant naar Mokhtar. Moktaar nog niet al te van gezien in deze wedstrijd, maar toch, hij kan zo in de slotfase belangrijk zijn als de bal breed gaat naar Pluim. Pluim, helemaal breed naar Lachman. Alles en iedereen zo'n beetje op de helft van Herenveen. Lachman gaat op avontuur, speelt de bal in bij Afditsch. Afditsch, wat kan hij? Afditsch nog altijd. Terug naar Lachman. Lachman probeert dan Arne Slot aan te spelen, dat lukt niet. Want Gouwenleeuw zit ertussen, maar er staat haast niemand meer voor van Herenveen. Dus wordt de bal zomaar weer ingeleverd. We zitten in de slotminuten uh, uh, van deze wedstrijd met bal bezit voor Aschentee. Aschentee naar Pluim, op de, in de middencirkel Pluim en bal naar de rechterkant naar Van Polen. Van Polen die vlak naar rust in de fout ging. Waardoor. Finn Bogerson de 1-0 kon maken voor Herenveen. Maar de gelijkmaker, verdiende gelijkmaker van Afdiet kwam dan laat in de wedstrijd. Goeie actie van Darsing. Narsing nog altijd. Narsing nog altijd. Narsing rond straks op het gebied. Kan hij schieten? Nee. Probeert de bal binnen door te steken op slot. En die bal komt niet aan. En dan wil men een overtreding op Narsing. Maar die wordt niet gegeven door de goed fluitende Sanders. Nu is het Finn Bogerson die de bal heeft maar hem kwijtraakt. Weer gaat Pax Wall in de aanval met pluim naar Afdiets. Afdiets. Kijk naar de linkerkant. Hij loopt uh, slot bij. Hij schiet zelf. Oh, Mooi schot. Moeizame redding van Nordveld. En zo een spectaculaire laatste minuten van deze wedstrijd. 92 minuten even erop zitten. Nog één minuut te gaan. Mooi schot was dat. En hij moest gestrekt richting de hoek. Nordveld. Die toch wel een onzekere indruk maakte. Zeker in de eerste helft. Met hoge ballen. Heeft de bal nog altijd bij zich. En het lijkt erop dat Heerenveen tevreden is met die 1-1. Kan het aan de andere kant ook nog wel voorstellen. Want de laatste uh, 15-20. Minuut is het Pek Zolle, toch dat uh, aanzet. Uh, nu is het de uh, bal in de lucht. Wie uh, vangt hem op. Via Finn Bogenson gaat de bal wel naar voren. Maar wordt opgevangen door Lachman. De bal moet naar de buitenkant. Daar loopt uh, Narsing onder andere, maar die krijgt hem niet. En uh, Lachman moet uitkijken. Speelt er wel terug op van Polen. Van Polen helemaal terug op die Boer. En dan gaat de bal hard naar voren. Ik kijk naar de klok. Nog een halve minuut te gaan. Bal bij Afdiet. Die krijgt een duw in de rug. Goed gezien door Scheidsrechter Sanders. En de laatste vrije trap is een feit. Snel genomen, door Pluim op Arne slot. Slot naar de buitenkant naar Moktar, Mokhtar, Mokhtar trekt naar binnen. Mokhtar, op gebied. Mokhtar schiet. Schiet over. Nou, er zijn aardige mogelijkheden, maar geen echte kansen voor Pek Zwolle. Ik denk dat het zo'n beetje de laatste is geweest. En dan pakt Pek Zwolle weer een punt in deze eredivisie tegen toch het voormalig grote Heerenveen. Maar van de laatste zeven wedstrijden heeft Pek Zwolle er maar eentje verloren. En nu van de laatste acht ook maar eentje. Terwijl Heerenveen er vier van de laatste zeven had verloren. En nu eindelijk weer een puntje pakt. Bal gaat naar voren. Sander sluit af. 1-1 eindstand, terecht eindstand bij Pax Wolle, Herenveen. En bij de andere twee wedstrijden is het Rust Adenhaag-Roda 1-1 en RKC-Nak 0-0. van de Loving Spoonful, do you believe in magic? Edwin van Kalker was voor dit bobsleesseizoen duidelijk in zijn doelen. Het WK in St. Moritz, daar wilde hij voor de medailles gaan. Maar door een blessure komt het WK in een heel andere daglicht te staan. Dus probeerde van Kalker samen met zijn remmer Sybrien Jansen... maar het beste van te maken op de eerste dag in de tweemansbob. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De afgelopen maanden voor Edwin van Kalker en zijn team. Teleurstelling, stagnatie... Leed. Uh, in Canada, een, uh, mijn hemstring uh, ja, verrekt een klein scheurtje erin. Een piloot die eigenlijk ja, op 20 30 procent uh, iets kan doen. Nou ja, alles wat je normaal op een racedag wil doen, dat, dat, dat gaat nu anders. Uh, het blijft soms wel frustrerend, omdat je weet als je de start hebt waar je dan kan staan. Maar goed, daar uh, de situatie is zoals het is. En, uh, ik denk dat desondanks dat we uh, toch nog een mooi resultaat hier kunnen halen. En dan sankt Moritz. De aanloop naar de grote wedstrijd. Ja, ik moet gewoon heel voorzichtig zijn in de warming-up. Goed mijn dingen doen. En dan, uh, ja, wat ik zeg, gewoon, uh, gewoon verstandig zijn. En dat doen we nu. En, uh, ik kan redelijk hard van het blok gaan, alleen ik kan niet vol doorlopen. En, uh, dat weten we als zijnde. En daar, daar halen we het beste uit, het maximale. Het WK in de tweemansbom. Run nummer 1. Nou ja, eerste run. We weten dat we een relatief vroeg startnummer hebben. Is niet gunstig in St. Moritz, maar ik denk uh, gewoon een degelijk begin. Goed gestart. Een afdaling goed voor de vijftiende tijd. En daarmee beginnen aan... Uh, run nummer twee. Uh, beter gestart. Voelde ook beter. 16 start. Uh, Sybren is gewoon uh, erg sterk op het moment. En, uh, dat is voor een piloot erg prettig om uh, zo'n man in je slee te hebben. Dan is er het wachten op de concurrentie, het stijgen in het klassement naar plek nummer 12. Ja, ik denk, sowieso hebben we morgen dan een groot voordeel. Uh, als je als 11 start betekent dat je niet als eerste hoeft. En uh, dus die concurrenten voor je, uh, waar je eigenlijk heen moet, die hebben een slechte eis. De realiteit? We weten nog steeds dat ik met mijn hamstring zit en dat ik niet 100% kan, maar so far so good. Het optimisme? Ik denk dat we 11 12 staan na de eerste dag. We wouden vanaf ons startnummer richting top 10, dus dat is goed gelukt. We voeren het plan goed uit. En, uh, Morgen wijd aankrijven. De mentaliteit. Ik blijf van een WK en zo bereid ik me ook voor. Uh, ja, uh, gewoon alles geven wat je hebt. Gewoon erin knallen. En dan uh, zien we wel waar, de, waar we uitkomen. Maar ik denk dat we vandaag uh, meer stappen hebben gemaakt met de start. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De laatste wedstrijd zo, over een uh, minuut of zes, gaat dus Heracles en PSV. PSV heeft een dag of acht gehad om alle wonden te likken. En uh, ja, Heracles uh, is spelers kwijtgeraakt in de afgelopen dagen, Bas Stigler. Ja, Ronald, goedenavond. Dat is uh, kort maar krachtig samengevat. Uh, Armateros en Overtoom is er bij Heracles leven na die twee. Nou ja, natuurlijk, dat werd voor een deel al bewezen in Heerenveen vorige week toen Heracles won... Maar tegelijkertijd, Armateros, 9 goals, topscorer, overtoom, 5 goals, penalty nemen, eh, voornaamste aangever ook, 9 assists. En als je die getalletjes even na elkaar zet, dan blijkt dat Heracles nu 14 van de 36 goals kwijt is, dat is bijna 40%. Kortom, dat is nogal wat. Eh, dat proberen ze dan op te vangen met Matthias Schamp, de Belg, die vorige week speelde ineens in de basis, maar nu op de bank zit... En Zijn positie wordt dan ingenomen door Marco Vijnovic. En de rest van het elftal blijft intact. En dat betekent dat Heracles dus opnieuw met vier in plaats van de gebruikelijke drie verdedigers speelt. En PSV heeft een aantal dagen, zoals je dat terecht zegt, gehad om de wonden te likken. Maar of dat genoeg is. Want je kan ook heel cynisch zeggen: PSV heeft de slechte vorm van voor de moeiteloos doorgezet naar nu. Want als je de laatste zes wedstrijden van PSV bekijkt, hebben ze er maar twee gewonnen, alleen van Twente en Nak. Tussendoor gelijk tegen NEC en verloren dus van Zwolle, maar ook van Vitesse en Ajax. Dat zijn geen beste cijfers. Dat weet iedereen in Eindhoven ook. Daar is in het basis nou niet vreselijk veel van te merken. Behalve dan dat Erik Pieters na zijn merkwaardige actie van vorige week... natuurlijk geschorst is en gewond bovendien. En zijn vervanger heet Jetro Willems, dat is niet raar. En de enige echte wijziging is dan De Rijk. Die in het elftal komt in plaats van Jurgensen. En de rest blijft staan. En die moeten dan, zoals Dries Mertens zei, we schamen ons kapot... Maar laten zien dat dat incident tegen Zwolle vorige week inderdaad één incident was. Het is om die reden alleen al een interessante confrontatie. Hier in Almelo, met nog één feitje vooraf. Heracles verloor thuis pas één keer dit seizoen van Feyenoord. Uh, we gaan naar Salt Lake City. Daar waren in 2002 precies elf jaar geleden de Olympische Spelen een snelle baan. Sebastian Timmerman waar de Nederlanders met vier man en vier vrouwen meedoen aan de wereldkampioenschappen sprint. Goedenavond, Ronald. En, uh, bij de mannen daar verdedigt Stefan Groothuis natuurlijk zijn wereldtitel vandaag en morgen. Maar we weten dat Stefan Groothuis uh, niet een ja, lekker seizoen heeft. In het begin van het seizoen stond hij lange tijd buiten spel. De naweeën van de virus kwam terug. Werd wel weer voor de zesde keer in zijn carrière alweer Nederlands kampioensprint. Maar vorige week in Calgary uh, was hij, om het even heel plat te zeggen, niet vooruit te branden. Uh, maar goed, we zijn een week verder. Wellicht is uh, het lichaam inmiddels beter gewend aan uh, de hoogte en aan het uh, Noord-Amerikaanse levensritme. Het is de hoogst gelegen baan ter wereld. Salt Lake City, 1425 meter hoogte. En dat hele snelle ijs dus naast Stefan Groothuis. Ook Hein Ottespeer en Michel Mulder. Die we uh, zeker ook wel bij de favorieten hebben gezet. Ondanks het feit dat bijvoorbeeld Michel Mulder pas voor de eerste keer in zijn carrière meedoet aan een uh, sprint... Um, en wat verder opvalt bij die heren is dat er eigenlijk niet één uitgesproken favoriet is. Uh, tai Be Mo uit Korea kan ook zomaar mee gaan doen voor het podium. Uh, de Finn Pekka Koskala, maar bij hem is het altijd maar de vraag of hij uh, zo'n toernooi met vier afstanden ongeschonden doorkomt. Of zijn lichaam het houdt. Hij heeft altijd wel wat rare fratsen. Jamie Gregg, de Canadees. Maar daar weten we weer van dat hij op de tweede dag vaak minder is dan op, uh, op de eerste dag in zo'n weekend. Dus dat uh, ja, is een toernooi bij de mannen. Dus zoals ik zei, zonder uitgesproken favoriet. Mark het, is natuurlijk de vierde Nederlander. Doet ook mee. Bij de vrouwen, daar is wel een uitgesproken favoriet. Komt hier uit Amerika Heather Richardson. Dit seizoen is zij echt de allerbeste, ook op de duizend meters. Uh, als je een klassementje maakt van bijvoorbeeld de wereldbeker vorige week in Calgary, dan wint ze dat klassement met gemak. En ze zal het op gaan nemen vooral tegen de Canadese Christine Nesbit, titelverdedigster uh, Ying Yu uit China en Sangwali, Wali, die vorige week in uh, Calgary dat wereldrecord reed van 36,80 op de 500 meter. En voor de Nederlandse vrouwen Geld dat als ze op het podium komen dit weekend... dat eigenlijk al een grote prijs is. Marit Leenstra is de Nederlands kampioen. Sprint ging gisteren op de training nog hard onderuit. Daar uh, uh, ja, blesseerde ze toch licht haar enkels. Daar had ze een beetje last van. Uh, haar schaatsen kwamen er ook niet helemaal ongeschonden uit... na die valpartij. Dus hopelijk heeft uh, dat uh, verder geen invloed op de race van vandaag. Maar Ronald van der Ing die namens de Nederlands ploeg... altijd mee is om de schaatsen te repareren en dat soort dingen te onderhouden... die uh, had daar toch wel behoorlijk wat werk aan. Thijsje Oenema is de 500 meter specialist en bij haar is de vraag hoe ze die 1000 meter doorkomt. En wat betreft het klassement moeten we dan vooral misschien op voorhand kijken naar Lorine van Riesen. Die vorige week goed reed in Calgary. En natuurlijk Margot Boer die uh, twee seizoenen geleden in Ereveen derde werd. En als ze een goede 500 meter kan rijden, als ze vooral goed uit de startblokken komt. Wellicht mee kan gaan doen in dat uh, klassement. Maar ook voor Margot Boer geldt dat een podium voor haar echt een grote prijs zou zijn. Over een dik kwartiertje gaan we beginnen. Hier in Salt Lake City waar het... Uh, Best redelijk vol loopt, ook met de Amerikanen. Die gaan kijken dus naar de eerste dag van het weekend En op het punt van beginnen, Heracles tegen PSV. Uh, met veel respect voor de scheidsrechter, Bas, tegen me. Waarom? Oh, ja, in algemene zin. Nee, ja. Ik denk misschien heb je nog een extra reden dat het... Uh... Nee, geen enkele. Nee, nou ja. Nee, dit is inderdaad de scheidsrechter van het bandje, Guse he. Bujuk. En wie weet heeft hij dat alweer in zijn achterzak zitten. Uh, we zullen het scherp in de gaten gaan houden. Uh, de aftrap is aanstaande. En PSV ja, gaat De meesten zijn het alweer vergeten geloof ik. Hè, dat ja, PS... nou ja, dat, dat verklaart mijn waarom bijna. Want, uh, maar misschien is het goed om er weer wat extra aandacht aan te besteden bij deze. Aftrap is geweest. PSV heeft de wedstrijd in gang gezet. Daar staat dus zoals gezegd achterin vandaag geen Jurgensen meer. Maar wel de Rijk. Die daar een koppeltje vormt met uh, de heer Marcelo Antonio Guedes Filio. In Nederland beter bekend als Marcelo. Wie er nu op de bal is kan ik niet zien. Want er staan allemaal mensen voor mijn neus. En nu zie ik dan toevallig wel dat de bal terug gaat naar de keeper. En gelukkig wordt ik door de regisseur op mijn oor nog gesouffleerd. Nummer 15 wordt er gezegd. Nou, dat moet al Jetro Willem zijn geweest. Bedankt, Bram Gagjaar. En Herikles heeft de bal overgenomen na een feitelijk mislukte diepe bal van achteruit van PSV. Maar de verwerking daarvan van Everton is slecht. Zo gaat de bal over de zijlijn en mag er een ingooi komen voor PSV dat nu weg wil. Aan de linkerkant van het veld. Maar er is wat ruimte op het middenveld waar Matas nu de bal krijgt. Maar zich vrij makkelijk van de bal laat zetten door de verdediging van Heracles. Dat dan meteen loert op een counter. Er zijn de mogelijkheden. Dat zou dan nou kunnen als Duarte de bal bij een van zijn ploeggenoten zou krijgen. Maar dat is niet het geval. Die verspeelt de bal eigenlijk ook weer eenvoudig. En zo neemt PSV weer over via Marcelo. Dan kiest PSV voor de linkerkant. Linkerkant, Willems, bal weer terug naar Marcelo. Het zal toch even wennen zijn dat daar dus toch weer nieuwe namen staan in die veel bekritiseerde verdediging van PSV. Terecht veel bekritiseerde verdediging van PSV. Want uh, Zwolle maakte er drie, Ajax maakte er al een keer drie. RKC maakte er al een keer drie. En dat past toch eigenlijk niet bij een topclub dat je zoveel goals tegen krijgt in één seizoen zoals PSV nu overkomt. Diepe bal van Heracles gaat naar voren naar Castellon, de spits die dan... Moet gaan zorgen dat we de naam in van Armatero's eigenlijk in Almelo vergeten. Of dat lukt vraag je af. Want Casteljon maakte er tot nu toe maar één dit seizoen. Heeft natuurlijk ook wat minder speeltijd gekregen, maar toch. Hij komt nu niet bij de bal. Heren, deze houdt wel balbezit via Rienstra. Die bezig is aan een goed seizoen. En dus aan de basis stond van de enige goal vorige week. Met een lange trap die toen werd opgepikt na 48 seconden door Everton. Dit keer komt er een nieuwe lange trap. Maar blijft die bal buiten het bereik van Castellon. En komt in de loop mee van de doelman. En de doelman is Boy Waterman. Het gebeurt allemaal na twee minuten. Iedereen is gaan zitten, dat bevalt me wel. Ik kan waar het hele speelveld zien. Dus nou, de avond kan niet meer stuk. 0-0. LKC Nak, ook daar is het nog 0-0. Maar daar hebben ze al een hele helft erop zitten. Racht dan niet mee. Een hele volle 45 minuten durende helft. Niet gescoord, het had zeker gekund, maar het gebeurde niet. De wedstrijd is tientallen oud in het tweede bedrijf. Iedereen moet hier ook zijn plekje nog zoeken. Maar het veld, dat kan ik wel zien, dat, dat scheelt. Balbezit voor NAC op de eigen helft. Naar vorige trap door Jens Jansen, de linker verdediger bij wie je nooit in de maling moet laten nemen... omdat hij speelt met rugnummer 11. Het stadion uit, nieuwe bal. En dus kan Van Mosselveld nu gaan opbouwen voor RKC Waalwijk. Van Peppe aan de linkerkant. Bukari, net als zijn collega aanvallers, onzichtbaar in de eerste helft. En op het laatste moment, toen uh, heb ik hem een keer gezien. Want Chevalier mocht nog een keertje uithalen in de slotseconde. Op aangeven van Bukari vanaf de linkerflank. Maar die uh, Chevalier, die Fransman, die wijfelde te lang. En had ineens moeten schieten, dan was het veel dreigender geweest. Chevalier ook nu aan de bal. na balverlies bij Nak. halverwege... Uh, de Bredaanse helft aan de rechterkant van het veld. Waar Martina de rechtsbek is doorgeschoven in het strafschopgebied is het Bukari En die raakt de bal met de hand aan. Er wordt geappeleerd door een aantal mensen van NAC. Ik zag het ook meteen. En eigenlijk is dat toch een beetje het in de maling nemen van de scheidsrechter bij zo'n hoge bal. Het blijft zonder gevolgen. Ik heb geen idee of ik hem genoemd heb vanavond. Terwijl we wachten op de keeperstrap van Jannot en Rauwelaar. De doelman van NAC, het is Paul van Boekel. Van Boekel in de middencirkel, net als de bal. Die gaat nu naar de linkerkant van het veld, naar Danny Verbeek. Verbeek op de uitgezet door Cuco Martina. Even terug naar Gillesse, een wat zwakke paas van Gillesse. En elke keer Waalwijk neemt over. Met aan de rechterkant van het veld bij de thuisploeg Sander het Duis. Dan is het Braber met de kaats naar Martina. Maar het sluit allemaal niet en dat hebben we vaker gezien in dit duel. RKC heeft het moeilijk, speelt een moeizaam duel en Nakker, een van zijn betere wedstrijden. Geen doelpunten, daarop is het wachten. Want als hij 's avond compleet wil maken, dan moeten er toch goals in. Twee minuten gespeeld in de tweede helft. 0-0, RKC NAC. Was Tichelen wist al snel dat zijn avond niet meer kapot kon. Nou alleen het voetbal nog, Bas. <laughs> Zo is het. Vier minuten gespeeld, 0-0 de stand in Almelo bij Heracles PSV balverlies van Bruns, die de bal eigenlijk zomaar meegeeft aan Willems. Die ogenblikkelijk opent. Diepe bal op Matafs. Maar dat had blijkbaar Doelman pas weer al zien aankomen. Want die stond op de rand van zijn strafschopgebied. En dat betekent dat hij op tijd ter plaatse was om de bal te kunnen vangen voordat Matafs erbij kon. En heeft Heriklis de bal weer terug. Davidson en Rienstra, de twee centrale verdedigers dus, spelen elkaar de bal toe. Rienstra loopt nu richting de middenlijn. Wordt dan opgevangen door Matafs. Geeft een diepe bal waar Castellon niet bij kan. Doorlopers vanaf het middenveld zijn er eigenlijk ook niet. Bruns probeert het nog wel, maar de bal gaat terug naar de keeper. Aan de andere kant, Waterman, die dan ook wel weer open met een diepe trap. Zo zit er eigenlijk nog niet al te veel lijn in. Dat geldt overigens aan beide kanten. PSV heeft één keer een moment gehad waarvan je kan zeggen... dat het was een beetje gevaarlijk toen een bal voor het doel kwam na een vrije schop. Die werd overgekopt door Marcelo. Vrij ruim overgekopt trouwens. En dat is dan eigenlijk het enige moment in de eerste vijf minuten geweest dat het opschrijven enigszins waard is geweest. Terwijl het nu balbezit is voor Strootman. De combinatie mislukt. En dan kan Everton ermee vandoor voor Heracles. Een counter. Maar in de kiem gesmoord door Wijnaldum die keurig mee verdedigt dan... Wordt er nog een tackle ingezet door Bruns, waardoor Van Bommel een beetje geblesseerd raakt. Maar dat valt volgens mij allemaal wel mee. En heeft Mertens de bal drie meter over de middellijn. Aan de rechterkant probeert hij te combineren. Mertens loopt nu zelf zeg maar, het gat aan de rechterkant in. Maar de kop, daar komt de bal niet terug, die van de voeten had moeten komen van Lens, Maar die verspeelt hem eigenlijk in de drukte. Dan wil aan de andere kant Heracles er weer snel uitkomen via Duarte. Maar daar zit dan de Rijk weer tussen voor PSV. Het is wat rommelig eigenlijk nog. In de eerste vijf en halve minuten in Almelo. Waar we dus eigenlijk nog geen serieuze kans hebben gezien.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 See the ground Hometown. Was de thee te heet in Den Haag, Ronald van der Gier, dat het zo lang geduurd heeft? Ja, we hebben een tijdje moeten blazen. Rusten heeft denk ik een kwartiertje, misschien wel 16 minuten geduurd. Van, nou, zo, zeg 18, toch... 19, 20. Ja, 18, 19, 20. Nou ja, we zaten inderdaad wel enige tijd te wachten op de spelers. Misschien dat er een kleine discussie is uh, geweest. Het is uh, even aan mij voorbij getrokken, maar dat horen we dan na afloop wel. We zijn inmiddels begonnen. Het is 1-1, uh, begin dus van de tweede helft. En daar is uh, de eerste dreiging alweer van door Den Haag. Nou ja, weer. Zoveel dreiging is er eigenlijk in de slotfase van de eerste helft niet uh, geweest. Maar Courto heeft de bal te pakken. Ja, waar met name over werd gesproken natuurlijk in de rust was uh, die goal die uh, Roda maakte. Veel mensen in het stadion hebben niet eens gezien dat er een doelpunt werd gemaakt. En uiteindelijk zagen ze die één op het scorebord verschijnen. Het was een, uh, een actie, uh, een corner van uh, Bonaventia die door... Uh, Danilo richting de goal werd gekopt. Even opletten, want Ado kan misschien gevaarlijk worden. Nee, uiteindelijk niet. Roda lost dit op. Er werd door Danilo richting de goal gekopt en Coutinho dacht eigenlijk die bal makkelijk te kunnen pakken of stompen. Maar ineens was daar die spits, Lebedinsky, die zijn voet tegen de bal zette en de doelman van Ado volledig verraste. En die bal dus in de korte hoek schoot. En zo kwam Roda dus op 1-1 en dat is de dus stand waarmee we dus aanvangen. Aan de, de tweede helft. Balbezit voor ADO, kortstondig. Want uh, Bonaventia neemt over, ook weer kortstondig. Dat levert in bij uh, Toornstra. ADO heeft dan wat ruimte aan de rechterkant via Malone. Daar is ook Sherry, halverwege de helft van Roda. Meloen de diepte ingestuurd aan de rechterkant. Inhouden, wordt achtervolgd door fledeerders. Balletje even onder de voet van de rechtsachter van Ado. Gaat nu richting de achterlijn en komt tot een voorzet. Ja, die laag is en aan Janssen voorbij staat, gaat. Die stond op de rand van de 16 wel te wachten. Had hele snode plannen, maar ja, dan moet zo'n bal natuurlijk wel op maat zijn. Wil je die ook kunnen uitvoeren? En Roda komt vervolgens niet verder dan het uitverdedigen. En dat gaat zo slordig dat die bal in één keer over de zijlijn gaat. Dus mag Meloen aan de rechterkant namens Adora gaan ingooien. Dat doet hij een meter of 15 over de middenlijn. Loopt nu zelf een paar meter terug. Dus is het 10 geworden. Beweging is er bij Jens Toornstra. Die gaat wel de diepte in. Maar Tamata zit ertussen. Ado neemt toch het balbezit over via Meloon. Even last van Malky. Dan krijgt de Meloon de bal weer terug van Van Duinen. Dan zijn daar Van Duinen en Malky in elkaar verstrikt geraakt met de schoenen. En wordt er wat getrapt. Stapt nu de hele bank van ADO op. Alle spelers van ADO om het incident heen. En gaat er een rode kaart uit naar Malky dan, denk ik. Ja, die moet er nu af. Ik dacht eigenlijk dat ze met de schoenen in elkaar bleven hangen. Maar dan heeft Malky waarschijnlijk toch een trappende beweging gemaakt om zich los te maken. En dat is wat die Adobank bank heeft gezien. En dat is wat Brahma heeft gezien. En dat is dus de reden dat Malky nu een rode kaart krijgt. Ze komen met elkaar in aanraking. En dan probeert Malky zich inderdaad los te maken. Nou, en daar krijgt hij dus uh, nu de rode kaart voor. Hij gaat nu nog laten zien dat hij met zijn veters verstrikt zat... in de noppen van Van Duinen. Maar uh, ja, Brahma heeft die kaart al getrokken. Dus uh, exit Malky, die gaat geen goals meer maken vanavond. Roda met 10 verder tegen ADO Den Haag na 49 minuten. Raar incident. Ja, ik PSV, Bas Eerst De eerste grote kans van de wedstrijd was voor PSV. Het is nog 0-0 na 11 minuten. Een prachtige paas van Stroosman in de loop mee bij Matas. Maar uh, pas weer zeer alert. Was op tijd zijn doel uit... En de bal tegenhouden, Maar het was echt een grote kans voor PSV dat uh, de wedstrijd nu graag in de handen wil krijgen. Als het aan de rechterkant combineert met Mertens en Lens. Waarbij Mertens nu de bal terugkrijgt weer teruggeeft naar Lens. En daar zit dan nog net een been tussen van een van de Heracles-verdedigers. Komt de bal toch nog voor de voeten van Lens, maar is er al gefloten. Na nou, een overtredingetje. Het zal geen buitenspel zijn geweest. De overtredentje moet het zijn geweest van Lens. Die zal zijn tegenstander eventjes hebben vastgehouden, denk ik. En zo gaat deze kans uiteindelijk niet door. Maar zag de combinatie er opnieuw dreigend uit. Ik denk als je naar de herhaling kijkt dat Lens de bal tegen de hand krijgt. Zelfs nog naar die sliding van Davidson. Hoe dan ook. De kans gaat niet door. De enige kans van de wedstrijd was dus wel voor PSV. Maar het is nog 0-0 na 12 minuten. Ja, eens Ook nog steeds 0-0. Maar dan zijn ze al veel verder. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Even een blessure bij Brabant. Een paar meter over de middenlijn. Dat is waar die ligt. 0-0 nog altijd. En wanneer valt die treffer van NAC Breda? De ploeg die beter is... En die bij een goed resultaat vanavond boven de streep terecht kan komen, dat is toch heel wat waard in Breda. Daar is het verdedigen van Jens Jans op de punt van zijn eigen strafschopgebied aan de linkerkant, Gillissen op het middenveld, Hadouir speelt een behoorlijke wedstrijd, dat ik dat zelf gezien heb, is echt heel lang geleden. Draait daar Bukari helemaal zoek. Opent dan aan de linkerkant richting Jens Janssen. Dat doet hij goed. Nou, kom op jongens nog even voor het nieuws. Want dat toontje klinkt al in de koptelefoon. Janssen naar binnen toe schieten met rechts. En daar gaat hij. Ja, ja, ja. Daar gaat hij. op 0-1. En de goal is van Verbeek. Hij maakt de goal. Hij doet dat na 11 minuten spelen in de tweede helft. Nak terecht aan de leiding bij RKC. Aaderen 1-1. RKC Nak 0-1. En pex van de is afgelopen 1-1. Tot zo. Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. Ditesse Ajax. Omhuizen met een spot uit de tweede lijn. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. De bal van dichtbij u bijna ingetikt. En ook Feyenoord Twente Ziet er bijna een eigen goal? Nee, dan wordt hij door de leg op de lijn gehaald. Utrecht met een 2. Oh, mooie goal zeg! En om half 5 NEC Groningen. Voor 2-2 deze keer de andere. En ook het WK Bobstree en WK-kwalificatie Snowboarden.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 Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 per of ga naar eredivisielive.nl voor een uniek aanbod. Dit is Radio 1.